Goedemorgen, ik ben Dioke en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij honderden heftige verkeersongelukken was de afgelopen jaren lachgas in het spel. Bij 63 dodelijke ongelukken en 263 ongelukken met gewonden had iemand dat spul gebruikt. Of het ook echt mis ging lachgas is lastig vast te stellen, want er is nog geen bloed- of speekseltest om het op te sporen. Het kabinet wil echt vaart maken met boosteren. Het leger gaat helpen de prikken te zetten, net als dierenartsen en studenten. Premier Rutte baalt dat de bol zo lang op gaat, laat op gang is gekomen, maar zegt dat hij niet anders kon. Ik baal er ook van dat je nu ziet dat heel veel andere landen veel verder zijn. Maar wij moeten varen op de wetenschap, wij kunnen niet. Als er geen gezondheidsraadadvies ligt, en dat lag er dus pas op 2 november, Zou het incorrect zijn geweest. Op dat moment Hugo de minister van VWS gezegd zou hebben... of het kabinet, we gaan toch boosters plaatsen... ook al ligt er nog geen gezondheidsraadadvies. Dat had ik simpelweg, had u ook niet acceptabel gevonden. Volgens het kabinet krijgen de meeste 60-plussers nog dit jaar een uitnodiging. Frankrijk wil pesten op school strafbaar maken... In een nieuw wetsvoorstel staat dat pestkoppen hard worden aangepakt. Een correspondent van een weet hoe hard. In lichte gevallen kan iemand drie jaar de cel ingaan... of 45.000 euro boete krijgen. Dan hebben we het bijvoorbeeld bij klein lichamelijk of psychisch letsel... bij een slachtoffer. Hè? Maar in het zwaarste geval kan zelfs tien jaar cel worden opgelegd... en 150.000 euro boete als een slachtoffer bijvoorbeeld zelfmoord pleegt... of probeert zelfmoord te plegen. Ook online pesters kunnen strenge straffen krijgen... In Frankrijk heeft 1 op de 10 schoolkinderen met pesten te maken. In Nederland wordt minder gepest. De meeste Nederlanders zitten nog in Sinterklaas-sferen. Maar in New York is de kerstperiode echt begonnen. Op Rockefeller Center staat elk jaar een enorme boom. En de kerstlampjes in die boom zijn aangestoken. <totstuken> Het is een jaarlijkse traditie, die begon in de jaren 30 toen er crisis was in Amerika. Bouwvakkers die het geluk hadden dat ze werk hadden, kregen bij de boom hun salaris. En sindsdien wordt er een echt feest van gemaakt. Het weer de dag start met buien, aan zee kunnen daar onweer, hagel en zware windstoten bij zitten. Vanmiddag even wat droger, maar daarna weer nat en het wordt 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan een paar files op de A7 Zaanstad richting Hoorn bij de afrit A van Hoorn 3 km met 10 minuten oponthoud. Na 10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 km met ook daar 10 minuten vertraging. En 242 Alkmaar richting Middenmeer, tussen de aansluiting met de A9 en omval 3 kilometer met ruime kwartier oponthoud. De andere kant op is de vertraging nog groter, vanuit Middenmeer tussen Noord-Garwouden en omval 8 kilometer en daar is het oponthoud een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. you ready, me? Let's go, go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side high. Way, doing what we like to do. I, way, eyes behind shades, this The reason all of my days been blind days, But today, I got my feroest girl with me I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel It's trippy how hard she rides with me The new Bobby and Whitney Only time we don't speak is doing sex in the city She gets carry fever But soon as the show's over She's right back to me and my soldier Cause mommy's a rider and I'm a roller Put us together, how they gonna stop both us Whatever she lacks, I'm right over her shoulder When I'm off track, mommy is keeping me focused So let's lock the Like it's supposed to be the '03 Bonnie and Clyde, hope and beat, holler. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Looking for my me. Girlfriend. Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. Me the problem boyfriend. is.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 Nobody walking this earth's surfaces, but girlfriend, work with the kid, I keep you working at made birthday bag, Manolo blind Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz The only time you wear Burberry to swim. And I don't have to worry, only worry is him. She do anything necessary for him. And I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep.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 But somebody was Woo. me yeah. uh, Break it down for me Sometimes I trip on how happy we could be up, And so I put this on my life Woo. Nobody or nothing will Woo. ever come between us Woo. And I promise I'll give my Woo. life I'm yes, my, my trust if Woo. you was One my wife.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 stay your bones and Beaming through the sky. The summer scene, what none can dream. But light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. The Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes a pirouette. The gods cry from above, and all the rain keeps falling on their feet in the mud. een helikopter naar zijn werk. Niemand wou het geloven, behalve ik. Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei "Maar eens, waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje, waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en hoorde ik... en dan dacht ik, Jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zei, hoor, ome Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Dus kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, dat zo'n een oude had ouwe had, dan dacht ik altijd... Hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ja. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel, Atheneum. <lacht> Elle lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen, met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer één, een lassiehond. Punt. Twee, niks. Drie, niks. Vier, niks. Vijf, zet, o, z. Al achterop stond, geen gelul, een lassiehond. Punt. GELUIDEN. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote Emma water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. GELUIDEN. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. GELUIDEN. Nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen.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 Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had dertien jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een mijter op en een staf, een tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. <lacht> nou, nah, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen en ik zeg tegen mijn oudere broer Paul: die zal een boek te lezen. Ik zeg: Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt: zijn we eigenlijk van die geile penenuien af? You are the one I'm gonna make you Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt geen uitzondering voor jongeren die in de avond willen sporten... en de kerstvakantie voor scholen wordt niet verlengd. Verder heeft minister De Jonge beloofd dat het uitdelen van boosterprikken... de komende tijd sneller zal gaan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in april zonder aanbestedingsprocedure... ruim 11 miljoen mondkapjes gekocht van een dochterbedrijf van DSM en VDL. Dat schrijft de Volkskrant. Er werd 7,1 miljoen euro betaald voor de bestelling... terwijl er al grote voorraden waren. En de schoonmaakbranche wil discriminatie van schoonmakend personeel aanpakken. Ongeveer een derde krijgt volgens eigen onderzoek te maken met discriminatie, zoals negeren en buitensluiten. Het weer veel regen vandaag aan de kustkans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt 4 tot 7 graden. I will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 op zijn de stukken honderd jaar zijn boot, die is zo groot. Hij is niet gele, niet groen en niet rood. Hij is te groot, daar past hij dacht er in de zoon. Ja, sinds de klaver, die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, zo oh, hij is zo lekker groot. Hij komt u varen over de zee en heeft voor alle kinderen cadeautjes.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 over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee Ook ieder jaar dan komt de Sint naar Nederland En neemt de Piet de zo van het Spaanse strand En brengt cadeautjes in de nachten Het is te ver, ik kan al bijna niet meer wachten Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot kinderen cadeautjes mee Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boom vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot, hij komt gevaren varen over de zee en neemt voor alle kinderen cadeautjes mee the a beautiful Het gehad? Nooit. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met Sneeklaas. Met Sneeklaas snik kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg van Sneeklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon. Die hele Sneeklaas, die kan ik heb niet wel geteet. Mag die man niet. Met zijn schimmel.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 Had oh, een sprei om. En ik kende die spray. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat Azenbak gestaan had. Ja. Wacht die man niet. Kom, uit Spanje is de gek. Ja.